Het kabinet presenteert binnenkort meer plannen om moslim-extremisme aan te pakken. Op het loon van zo'n 600 agenten is beslag gelegd door schuldeisers. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Opstelten noemt het onwenselijk omdat het risico's met zich kan meebrengen voor de uitvoering van hun politietaak. Agenten met financiële problemen kunnen worden gechanteerd of een risico vormen voor de veiligheid. Daarom wil de politie deze medewerkers helpen bij het voorkomen en oplossen van problematische schulden. De topmannen van 130 Schotse bedrijven hebben zich tegen een onafhankelijk Schotland gekeerd. In een open brief roepen ze de bevolking op om volgende maand in een referendum tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk te stemmen. Volgens de topmannen is een zelfstandig Schotland slecht voor het bedrijfsleven. Er is volgens hen nog te veel onzekerheid over bijvoorbeeld de relatie met de EU en de gevolgen voor de export. In de peilingen lijkt een kleine meerderheid van de Schotten tegen onafhankelijkheid te zijn. Het referendum is op 18 september. Een aantal middelbare scholen heeft problemen met digitale lesboeken die niet blijken te werken. Volgens NRC Handelsblad gaat het om 44 scholen die alleen nog werken met digitale lesmethodes. Die dus geen gewone boeken meer hebben om op terug te vallen. Uitgever Noordhof heeft losse pdf documenten beschikbaar gesteld tot de problemen zijn opgelost. Dat is waarschijnlijk eind volgende week. Het weer nog, zonnige periode. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt tot een graad of acht. Morgen eerst zon, later vanuit het zuidwesten buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is -Zwaan bij de ANWB. Hallo. De files van 4 kilometer en langer die vinden we op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Hoevelaken en Eénbrugge 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bos, tussen Kudenborg en de afrit Gelder-Malse 5. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Amstelveen en knopend Bad 5. A10 Zuid richting Amersfoort, bij knopend de Nieuwe Meer, 4. A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Bodengraven en Zevenhuizen, 5. A13 Rotterdam richting Den Haag, bij Delft Zuid 4, en op de A20 naar Gouda.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 Is weer een nieuw uur, ZFM. Het ritme van Zandvoort Stefan Kohlaart. in love hier bij CFM en daar voor de aftrap Zet samen met Ariana Grande en Break Free. Nou, this is the day I've broken free. Ik uh, heb vandaag mijn eerste studiedag gehad. En uh, niet een studiedag van zo'n dag vrij, weet je wel, zo'n snabbeldag. Die je trouwens meestal al vrij in het begin van het jaar hebt. Dan zijn de middelbare scholen na twee weken begonnen of zo. En dan hebben ze alweer hun eerste studiedag. Geen idee wat docenten daar doen, maar het uh, slaat nergens op. Nee, um, een echte studiedag. Um, ik uh, heb eerder een opleiding gevolgd. Dat uh, is inmiddels alweer anderhalf jaar geleden dat ik daarmee uh, gestopt ben. En uh, vandaag was het dan eindelijk na een tussenjaar zover. Ik moest weer naar school. En ik kan je vertellen dat als je een tijdje gewerkt hebt uh, van 12 uh, tot uh, laat in de avond... dat je dan um, niet gewend bent aan een wekker die om 7 uur je probeert wakker te maken. Um, dus dat was uh, heel even anders. Maar het is, ja, ik zit in Amsterdam, in het hartje Amsterdam... Um, we zijn vandaag door de stad heen gelopen. En het is een fantastische studentenstad. Daar kom je gewoon binnen een, een paar minuten kom je daar al achter. Als je rondom campus loopt, dat je gewoon op een geweldige plek zit. En dat het een heleboel mooie feestjes moet gaan opleveren. Maar buiten dat ook gewoon een leuke eerste lesdag gehad. Interessante onderwerpen, toffe dingen gedaan. Um, heel veel geleerd over de opleiding. Um, ik doe media informatie en communicatie. En ik heb er zin in. Het was echt zo van, ik heb voor het eerst zin in school. En zo zie je dat ze kunnen zeggen dat een tussenjaar geen zin heeft... maar het feit dat het bij mij tot een zin tot school heeft geleid... dat wil eigenlijk zeggen dat het het meest nuttige jaar is geweest... wat ik misschien ooit wel gehad heb. Zo so diesdiepe. Um, alles wat jij met mij wilt delen, hoe diep het ook is... misschien zit je wel in een enorm filosofische bui... Of wil je gewoon vertellen dat je op dit moment uh, met een chick in een chicken bed ligt? Mag allemaal doorkomen. Mijn mailadres staat voor je open. stefan.cfmzandvoort.nl Voor al je verhalen stefan.cfmzandvoort.nl En heb je zoiets van mijn stem is prachtig en ik heb een goed verhaal. Dan kan je ook inbellen in de studio en dan kom je in de uitzending. Telefoonnummer staat Wagenwijd open. 023 57 30393 023 57 30393 Alle verhalen die je kwijt wil, komt u maar door. Het is de woensdagavond van CFM met CFM Beachmasters. De nieuwe Taylor Swift, Shake It Off, hoor je zo meteen hier bij Beachmasters. Eerst Sting voor je, een Englishman in New York. I'm Englishman in New York. Down Fifth Avenue Walking Cane here at my side. Wat Hier bij ZFM. Berichtje van Jack 4 en Hey gast, geniet van je studententijd. Ik werk inmiddels al twee jaar en ik kijk nog steeds terug op mijn studententijd als de mooiste tijd uit mijn leven. En ook even reageert, zegt vandaag was mijn eerste dag. Um, afgelopen week een uh, introdu introductieweek gehad. Ik ben nog nooit zo lam geweest. Ik uh, ging je het zelf. De ATX, even vind ik tof om te horen. En veel succes met je studie! Zeg um, geld. Altijd iets interessants, zeker als we het toch over studenten hebben. Um, en stel je voor dat het gewoon uit de lucht zou komen van. Zijn meteen meer daarover in Maurice de jonge hond. Ook Fools komt er nog aan, mijn number. En dit is de nieuwste Taylor Swift voor je. Shake it up. Yeah. Nou, you don't have my number. Die heb je zeker wel. 023 573 0393. Dat is het nummer van de studio. Niet helemaal privé. Je kan niet met me whatsappen over alles wat je wil. Maar je kan er wel naartoe bellen als je in de uitzending wil. Komt dat helemaal voor elkaar. We gaan door met Maurice de, hond. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de jonge. Die afgelopen weekend in Frankfurt rondliep ik kon letterlijk het geld uit de lucht oppikken. Het leek wel een uh, vroege kerstmis... toen er in de Duitse stad Frankfurt opeens ballonnen met geld naar beneden kwamen. Aan deze ballonnen hingen pakjes met 5 en 10 euro. Het duurde dan ook niet lang of er liepen heel wat mensen in de straat om de ballonnen op te vangen. Het geld kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, was het maar zo'n feest. Het was een initiatief van de 49-jarige Joachim Akva. Hij wilde via deze actie laten zien dat het mooi is om geld met andere mensen te delen. Hij maakt ook deel uit van een organisatie die een betere verdeling van de wereldrijkdom wil. Nou, um, je kan dat natuurlijk op zo'n manier heel erg leuk verspreiden. Maar je kan ook zelf geld innen wat niet van jou is. A.k.a. Stelen. En daar gaat het de Maurice de Jonge Hond van deze week over. De antwoord kan je mailen via de mail stefan.zfmzandvoort.nl of twitteren in 140 tekens naar stefan De vraag van deze week. Ik heb wel eens geld gejagd. Oeh, dat is wel gevaarlijk. Hè. Optie A, ja, regelmatig. De ander vond ik op dat moment gewoon nalatig. Optie B, zelden, maar wel eens een keer. Toen voelde ik me niet echt, echt, echt een heer. Optie C, nee, ik heb eens iets zien liggen en het opgepakt... en haar keurig in mijn portemonnee verpakt. Of optie D, nee, geld van anderen is niet van mij. Zo houden we iedereen blij. En hebben we uiteraard ook nog optie E, ik stel van die rijke niggas. Je weet, Nick erop in hoed is mijn BFF-pawaka. Daar ja, wij weten, stefan.cfmzansvoort.nl. Dat is mijn mailadres of twitter stefan-kollard. Over een kleine drie kwartier gaan we eens even de onderzoeksresultaten bekijken. Lange Frans ook zometeen, net als Bang Bang. En hier is Kensington in Streets. Beatsmasters op je woensdagavond. Je hoort de Kensington Streets. En voor nog de Maurice de Jonge Hond opgave van deze week. Wil je hem nou teruglezen? Dat kan via onze Facebookpagina facebook.com slash ZFM En als je er dan toch bent en je vindt het een leuk programma... waardeer ons dan meteen. Stuur ons een like. En dan blijf je op de hoogte van de artiesten die we draaien... en alles rondom dit programma. Zometeen hier, Clean Bandit, hit onderweg, extraordinary, ook lange Frans komt er aan. Eerst je weerupdate. Vanavond en vannacht is het droog, vannacht minimum temperaturen, van gemiddeld 12 graden. Morgen geleidelijk gewolkt. en vooral in de middag nu en dan een beetje regen. Maar dat het noordoosten tot de avond droog en eerst zonnige periode. Het wordt 20 tot 23 graden. Vrijdag wordt het rond de 21 graden. Er zijn zonnige perioden in het oostenlokaal. Bij... Let's hear it for generation. Stefan Collar met de hits van Beachmasters, in een... Zet Maroon 5 Dit lied is voor de kranten jonge midden in de nacht begonnen is er die ik morgen zie En ook voor de chirurg die vandaag moet opereren een beroemde voetballen knie. Voor mijn mannen in de bouw. Op de stijger in de kou. Als het via de huis ontwaakt. En voor de ripper als mezelf aan ze eerst een kopje koffie, voor die op is al een liedje heeft gemaakt. Voor het behangen die vandaag en daar begonnen is, om half acht op tijd rollen heeft geplakt. En voor het meisje dat om half negen rijk samen heeft een alarm kwart van negen is gezaakt. Want...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 En de nacht, maar met liefde het vlees voor ze snijdt. En voor die basisschool juf die met frisse moed begint. In een kwast waar ze het never nooit redt. En voor het winkelpersoneel, die staat te wachten op de baas. Hij laat, dan nog maar een sigaret. En voor die schoonmakers op Schiphol, die in vliegtuigen de rommel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 ZANG good it's dripping i don't would get a ride in that engine that could go me robin it bang bang cockin' it queen nikki dominant prominent it's me jesse and ari if they test me they sorry ride us up like a harley then pull off in this ferrari if he hangin', we bangin', phone ringing he slangin it ain't karaoke night but get the mic cause i'm singing uh, to the a to the n to the g uh, B to the a to the n to the g hey Jeroen van der Boom, een nieuwe dag. En ook Jessie G, Ariana Grande en Nicki Minaj. Bang, bang, into the room. Even een shout-out naar Vee, onze waarschijnlijk kleinste luisteraar... die op dit moment heerlijk zoet zit te tekenen met de ZFM op de achtergrond. Dat vind ik al, überhaupt al leuk, vanwege het feit dat ik nooit heb kunnen tekenen... dat mensen dan in ieder geval op mijn programma tekenen. Dat vind ik dan in ieder geval leuk. Shout-out die kant op. Stefan probeert. Ja, ik uh, ben niet zo'n imitatiekunstenaar als Carlo Boshart helaas... En toch vind ik dat je dat als dj af en toe eens moet doen. waardoor wie is er niet groot mee geworden? Edwin Evers, Gio Belen, allemaal kunnen ze imiteren. Um, nou, ik kan het gewoon echt niet. We hebben een Calimero-imitatie ooit geprobeerd. Oh nee. Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk. Mijn vader heeft me daarna zo hard uitgelachen... dat we gewoon besloten hebben dat het hele imiteren aan mij voorbij moet gaan. Daarom hebben we elke week een beschrijving van iemand die ik probeer te imiteren. Um, en je mag het antwoord twitteren via Stefan maar we gaan het je ook gewoon geven. Maakt niet uit. Hints voor deze week. Ik was... de eerste 16-jarige 16-jarige brildragende... popster. Ik zou prima thuis kunnen zijn in Zandvoort... want ik hou van de boulevard. En ik val er ook wel eens in. You can musical... me anytime you want. En ik sta altijd meteen op... Ik vind hem wel heel makkelijk deze week. Maar goed, um, zometeen krijg je het antwoord van me. Wie ik uh, vandaag beschreven heb... wie ik probeerde te imiteren. Ja, dat is allemaal verschrikkelijk. Ilse de Lange ook zometeen. Puzzle me. Keiko komt eraan. Cut your teeth. En dit, dit is een van mijn persoonlijke favorieten. Clean Bandit, ze staan aan eind november in uh, Tifoli in Utrecht. En drie keer raden wie kaartjes heeft. Ik kan niet wachten. Deze gasten die combineren alles. Viol, mooie muziek, fantastische lyrics... And a fantastic song at this clean bandit and shurner bass extraordinary. You can see there's something in the way. I try to show you my door is open. I don't know how much more I can take. Since you've chosen to leave me frozen, a mad the only one who sees what you become will you drift to. Could make you act good. en gewoon nog steeds clean is extraordinary... Stefan probeert. Nou, hij was vrij simpel. Ook een aantal goede antwoorden binnengekomen via de mail of via de Twitter. Dank jullie wel daarvoor. Ik was de eerste 16-jarige brildragende popster. Dat was de quote waarmee hij de eerste editie van Idols won. Toen uh, net bekend werd dat hij gewonnen was, zei hij... dat ik nu als bebrilde popster door het leven mag gaan. Ik hou van boulevard... Daarom zou ik prima in Zandvoort kunnen zijn. Dat klopt, want hij valt regelmatig in bij RTO Boulevard. You can use call me anytime you want. Um, inderdaad, want hij speelt in heel veel musicals. En ik sta altijd meteen op... dat is de link naar de eerste single die uitkwam... toen hij de eerste idols won, namelijk Jamai Loman. Die probeerde ik vandaag te imiteren. Recentelijk ik in het nieuws gekomen... omdat er een documentaire op tv komt... waarin alle tien finalisten van de allereerste idols... een van de grootste tv-successen die er ooit is geweest... bij elkaar zijn gekomen voor een documentaire. En die wordt binnenkort uitgezonden. Jamai Loman probeerde ik dus te zijn... En um, ik vrij succesvol, vond ik wel. Ja. Ik heb al een bril. Ik ben alleen geen 16 en ook geen homo. Ja, nee, toch eigenlijk niet succes. Ga erover. Schrik dus dat ik Ilse de lange succesvol nadoen. doe. Um, ik zet mijn hoge stem op. Even, even kijken, hoor. Die ja, klinkt best aardig. See. Ja, ik vind dat ik er wel goed naar kan doen. little picture pearl. You, Kyler Lagrants cut your teeth in the Kygo remix en daarvoor ielse de lange en puzzelmi. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Oh, oh. Nog een paar tijden om antwoord te geven op de vraag van deze week. Doe dat nog snel even via stefan.cfmsandvoort.nl... of via Twitter. Stefan Underskeur Ik heb wel eens geld gejat. Optie A, ja, regelmatig. De ander vond, uh, vond ik op dat moment gewoon nalatig. Optie B, zelden maar wel eens een keer... Toen voelde ik me niet een echte heer. Optie C, nee, ik heb wel eens iets zien liggen en het opgepakt en na keurig in mijn portemonnee verpakt. Optie D, nee, geld van anderen is niet van mij. Daar houden we iedereen blij. Of optie E, ik stel van die rijke tada niggers. Je weet niks Robin. Hoe het is met BFE paapakka. Nou, deze kan op Facebook: Facebook.com/slash CFM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 Let's hear it for the U-generation. Cash, cash. Wat een ongelooflijk lekker praatje dit. Take me home hier bij CFM. En daarvoor hoorde je nog Pitbull samen met John Ryan en zijn fireball. Fireball. De uitslag van Maurice de Jonge Hond krijg je van mij binnen een paar tellen. En dat niet alleen. We hebben ook hele fijne liedjes voor je klaarstaan. En Rieke Iglesias. Lando komt er aan. En ook Nickelback. Of Nickelback. Of Snickelback.